Lot Lewin met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de dader van de schietpartij in de Amerikaanse staat Virginia zijn doel niet willekeurig had gekozen. De man van 66 uit Illinois opende vanmiddag het vuur op het publiek tijdens de training van een honkbalteam van de Republikeinse partij. Vijf mensen raakten gewond, onder wie een Republikeins congreslid. De FBI wil niet speculeren over het motief, maar de man lijkt een veel tegenstander geweest te zijn van de Republikeinen en president Trump. Berichten op sociale media duiden daarop, de dader is overleden. VVD-leider Rutte en CDA-voorman Buma... hebben tijdens hun gesprek met de informateur vandaag... allebei benadrukt dat er nog varianten zijn voor een meerderheidskabinet. Ze wilden niet zeggen welke combinatie hun voorkeur heeft. Informateur Jane Willink heeft met beide partijleiders... een individueel gesprek gehad over de formatie. Morgen is SP-leider Roemer aan de beurt. De formatie duurt nu langer dan het gemiddelde van 90 dagen. De langste formatie ooit was in 1977. Toen duurde het 208 dagen... ...om een nieuw kabinet te vormen. Het dodental van de brand in de wolkenkrabber in Londen is opgelopen naar zeker 12. 74 mensen raakten gewond bij de brand, twintig daarvan liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De brandweer is nog bezig met onderzoek op de bovenste verdiepingen van het flatgebouw. Tientallen mensen worden nog vermist. Verwacht wordt dat het doorzoeken van de verbrande flat nog zeker een etmaal gaat duren. En in Kuik zijn tientallen balkons gebarricadeerd om te voorkomen dat mensen met het mooie weer buiten gaan zitten. De balkons zijn niet veilig genoeg, dat blijkt uit een controle. De woningcorporatie heeft een houten barricade geplaatst voor de balkondeuren, waardoor de bewoners hun balkon dus niet meer op kunnen. Bewoners balen van de constructie omdat het hout alle wind tegenhoudt, waardoor het te heet wordt in de appartementen. Het weer dan nog, vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. Morgen wordt het nog warmer met 25 tot 29 graden. In de loop van de dag dan wel bewolking en kans op onweer. Dit was het NOS Show. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen... Patrick Hernandez, Born to be Alive. En ja, je luistert weer naar uh, Willem Bruis met zijn kabaal. <laughs> GFM Coast Disco. En nou ja, kabaal, kabaal, kabaal. Daar ben ik niet helemaal met je eens. We gaan er wat moois van maken gewoon. Heel veel verzoekjes natuurlijk. Onder meer vanuit de challenge. Maar ook via uh, de mail, Whatsapp enzovoort. Noem al die dingetjes maar op. Je luistert naar GFM Zandvoort met... de uh, mooiste disco. Tot aan 10 uur. En dan zeg je, moeten we dat allemaal met jou doen? <laughs> ja. Ja, Love Team, de Love Limited Orchestra met uh, ja, Barry White. Ja, Die had een stokje toen vast, hè? Erg mooi. We hebben weer een overvloed in Zandvoort. Geen zonvloed, geen tsunami. Nee. Ja, toch wel een vloedgolf aan luisteraars. Heerlijk. Oftewel, zo Barry White dat zou zeggen, I love it. De Hassel van McCoy Ik ben heel goed in die tijd uh, Was ik ook natuurlijk, tuurlijk zat ik in die discotheek En natuurlijk Was ik een muurbloempje, maar dat geeft helemaal niks Ik heb geleerd om mezelf water te geven dus Uiteindelijk ben ik wel gegroeid door een soort uh, Ja <laughs> Een soort John Travolta Maar ja, in die tijd dat ik het uh, goed en wel kende Was die uh, periode alweer voorbij Dus ja, nou ja Het was voor mij gelijk de laatste dans, zeg maar Maar nou, de disco is altijd gebleven hoor. Mm -hmm. gedans worden Tavares Luister naar de ZFM-uitzending, ZFM Coast Disco. Mijn naam is Willem Bruist en uh, ja, ik maak de boel een beetje aan elkaar plakken, praten enzovoort, enzovoort. En ik geniet van al die berichtjes die ik krijg. Uh. Ik krijg bijvoorbeeld een, uh, een, een berichtje van iemand die zegt van... Uh, even kijken hoor, om tien uur heb ik er zeker vijf kilo afgedanst. Nou ja, als dat lukt wil ik dat graag weten, want dan uh, moet ik me toch vertellen hoe je dat gedaan hebt. Want uh, ja, mij lukt het niet. Met disco moet je niet stil blijven staan, want uh, dat komt helemaal niet goed. Op dat moment uh, dat, dat je stil gestaan, komen de kilo's er weer aan. Dus uh, ja, ik hou je wel in beweging. Get down now We stampen gewoon door. No noise, only music. Niet zo heel lang geleden, een jaar of geleden, was er een glazenwasser. En die stond op 22 hoog in Amerika en een raampje te lappen. En hij was aan het zingen en toen was er was een man. En die zei: verdorie, je man, Jacket zingen. We gaan een plaat maken. En de rest is geschiedenis. George McRae. Je baby George McRae en je hoort het allemaal bij van Zandvoort. Jawel. Nou, we hebben dan een klein heugelijk berichtje van. Uh, ja, het heet van de naal natuurlijk. Dat uh, onze programmamaker van Jong Zandvoort, Thomas, en dat is uh, de jongste teller... die is geslaagd voor zijn schooldiploma. Dus uh, vind ik verschrikkelijk fijn voor die jongen, echt waar. Maar een paar bitterballen, Thomas, hier in de studio. Binnen een kwartier. <laughs> Ben ik ook lekker hoor. Gefeliciteerd man. Ja. Freak, dat is het. En toen regen het bankstellen. Zvw antwoord. The Weather Girls. Hi, hi. We're your Weather Girls. Uh -uh. And have we got news for you? You better listen. Raining Man van de Weather Girls En uh, ja, je hoort het allemaal bij Zier van Zandvoort Daar gebeurt het allemaal Wat er ook gebeurt namelijk Dat is uh, dat je wel eens berichten krijgt van uh, Ja, van mensen uh, Mensen die je goed kent En die vertellen aan het verhaal uh, in familieomstandigheden Dat het allemaal enorm goed gaat, goed nieuws En ik ben er verschrikkelijk blij Ik ben blij met jullie En uh, deze is voor jullie Nou, waar vind je dat nog dat de programmaleider koffie komt brengen... en met een koekje erbij, denk ik, ik weet het allemaal niet. Ik weet het allemaal niet. Maar het is wel even een moment voor een, een rustpunt. Rolls Roseroids. I'm wishing Thank Ja, het is er niet te geloven, je draait muziek je draait nog veel meer muziek, je draait alleen maar disco je draait alleen maar aanvragen en dan krijg je een berichtje binnen van wat een mooie benen ja jongens, wat is dat nou binnenkort wat, wat alles verandert want dan ben je dus gewoon verplicht om een abonnement te nemen op de videocamera's hier in de, in de studio en dan kost je dan een, nou, zullen we zeggen 100 euro in de maand of zo dat geloe je geniet er maar van Zie je Wim Zandvoort, dat is het station. Mijn naam is Willem Bruist. En dit is Earth, Wind en Fire. Maar het moet er niet gekker worden. en Dan wordt u zelfs al gevraagd... hoe is het in godsnaam mogelijk dat wij jouw benen kunnen zien? Gewoon ga naar www, streepje, GFM, streepje, nee, wat is nou? livenl Maar ja, of je er dan op zit te wachten... ik weet het niet, hoor. Maar geniet er maar van, Maar volgende maand kost het een hoop geld. Jawel. We gaan naar de klok van 9 uur. Na de klok van 9 uur zijn we weer terug met nog een uurtje disco. Ik vind in ieder geval zoveel geweldig de eerste uur heel veel berichten. En uh, ja, als ik niet direct reageer, neem me niet kwalijk. Want ja, de muziek draait door natuurlijk. Ik weet dat er ook weer een hobbyclub in Zandvoort uh, bezig is. ergens in Zandvoort. Vraag me niet waar, maar ergens in Zandvoort. En uh, ik ben er echt benieuwd uh, wanneer er eens een keer een schilderij deze kant op komt. Want we hebben nog ruimte aan de muren hier. Dus Emmy Mattes, jawel. Neem er even een keer contact op. Oh, wonderland. Oh, wonderland. En nee, ik wens niet model te staan. Oh, Tot de klok van 9 uur in Urd Fire, en dan is journaal wat reclame en de verkeersbumper. En daarna dan, ja, dan ben ik er weer.